Cfm. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Cfm. Maar nu eerst het NOS nieuws van 6 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Obama houdt de druk op Syrië hoog... In een toespraak tot het Amerikaanse volk zei hij dat hij hoopt op een diplomatieke oplossing... maar dat het leger paraat blijft staan voor een aanval op Syrië. Als een dictator zijn eigen bevolking vergast, kunnen we niet wegkijken, zei Obama. Een aanval op Syrië zal tot doel hebben om president Assad te verzwakken... en nieuwe gifgasaanvallen te voorkomen. Gisteren zei Syrië bereid te zijn om zijn chemische wapens van de hand te doen. Obama hoopt dat daarover duidelijke afspraken kunnen worden gemaakt in de VN-veiligheidsraad. Kinderen worden de dupe van de economische crisis, dat zegt kinderombudsman Dullaert in zijn jaarlijkse kinderrechtenmonitor. Financiële problemen veroorzaken spanningen in een gezin en die kunnen leiden tot kindermishandeling of een vechtscheiding. Vooral over kindermishandeling maakt Dullaert zich zorgen. Na een melding wordt volgens hem onvoldoende bijgehouden wat voor hulp kinderen krijgen. Het Koreaanse industriecomplex Kaesung gaat maandag weer open. Dat zijn Noord- en Zuid-Korea overeengekomen. Het complex ligt net over de grens in Noord-Korea. Er staan ongeveer 120 Zuid-Koreaanse fabrieken... waar zo'n 50.000 Noord-Koreaanse arbeiders werken. Noord-Korea sloot het complex in april... vanwege de opgelopen spanning tussen de twee landen de A27 bij Utrecht is rond middernacht een vrachtwagen van een viaduct gevallen. De chauffeur is met nekletsel naar het ziekenhuis gebracht. Waardoor de vrachtwagen van het viaduct reed is nog onduidelijk. Hij kwam op de A28 terecht. Die weg moest deels worden afgesloten. Het Nederlands elftal heeft zich gisteravond geplaatst voor het WK in Brazilië. Oranje won de uitwedstrijd tegen Andorra met 2-0 door twee doelpunten van Robin van Persie. Doordat in dezelfde pool Roemenië verloor van Turkije is Nederland niet meer in te halen. Ook Italië, Argentinië, de VS en Costa Rica zijn nu zeker van deelname aan het WK. Het weer vandaag opnieuw buien, eerst vooral aan zee, later ook in het binnenland, maar ook af en toe zon, tot ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.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 coward when I was The light I'm gonna drown you out Before I lose my mind, my mind. I can't find Your silver lining I don't need Internet. Internet. Internet. Www.Zie And one day on the rain and the, ready, ready, the ready, ready, ready, ready, ready, sons the rain Y andar arrojando a los cerdos files de perlas. Ay, amor, me duele tanto, me duele tanto que no creas más en mis promesas. Ay, amor, es una tortura perder. Zijn als gasten Put a hold on me I will know